Joris Stubenitski met het NOS-journaal. In Turkije is de zoekactie naar de vermiste haaksbergenaar Joey Hoffman stilgelegd... omdat het te warm is geworden. Het is onduidelijk of er later verder wordt gezocht. Vanochtend zochten reddingswerkers, speurhonden en drones... bij de plek waar Hoffman voor het laatst is gezien. Hij is nu bijna een maand vermist. Hoffman was in Turkije met twee andere haaksbergenaren. Die zijn gehoord door de Turkse politie en mogen het land niet uit is onduidelijk wat er is gebeurd. Het is weer druk op de Europese wegen. Net als een week geleden is het vandaag Zwarte Zaterdag. Op de belangrijkste vakantieroutes naar Frankrijk, Duitsland, Italië en Spanje... stonden vanochtend al vroeg lange files. Wie met de auto op vakantie gaat, kan het best een paar uur bij zijn reis optellen. Pluimveebedrijven hebben een miljoenen schade door het schandaal met Viproni-eieren. Volgens brancheorganisatie LTO loopt de schade in de tonnen per bedrijf omdat de kosten waarschijnlijk niet kunnen worden verhaald... op het bedrijf dat fipronil gebruikte in zijn bestrijdingsmiddel... wil de pluimveesector steun uit Den Haag. Volgens LTO gaan pluimveebedrijven failliet als ze niet worden geholpen... en toch verantwoordelijk worden gehouden voor de schade. De C gebruikte vorig jaar vaker geweld. Er waren 110 incidenten. Een jaar eerder waren het er 87. Meestal werd geweld gebruikt op Schiphol, zegt een woordvoerder... De stijging komt voor een belangrijk deel... doordat er meer verwarde mensen en agressieve mensen rondlopen. Bij een plantenkwekerij in Baarlo in Limburg is salpeterzuur vrijgekomen. De brandweer probeert te dampen met een waterkanon weg te spuiten. Mensen die in de buurt wonen moeten hun ramen en deuren dicht houden. De kwekerij staat in het buitengebied van Baarlo... en er staan niet veel huizen in de omgeving. Het weer dan nog, verspreid over het land wat buien. Af en toe zon, het wordt ongeveer 20 graden... Morgen, meer zon, bijna overal droog en een graad of 21. Dit was het en ons. DFM. Verkeersupdate. verkeersupdate. Ik ben John Hoker van de ANBB. In de Randstad staat de file op de A1 richting Amsterdam. Daar staat drie kilometer van knop het hoevenlaken door een ongeluk. Vertraging ongeveer 10 minuten, want er is één reis dicht. Tot zover de verkeersin. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat.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 Uh, we gaan in de tweede uur iets doen van het eerste uur. Wat we dus niet hebben gedaan. Ja, dat liep een beetje uit, hoor. Ja, we hadden de tijd niet zo in de gaten. We waren lekker naar het ouwe hoer hier. Uh, maar in de tweede uur gaan we uh, na Agnes Sol van het jaarlijke dierentehuis in Zandvoort. Gaan we praten met Jan van Kleven. Die is gestopt per uh, 1 augustus. Hij zit er al, hè? Hij is al hij, uh, hij zit er. We zagen hem al rondlopen. We hebben uh, de expositie in het Zandvoortsmuseum tijdens de geluksroute op 2 en 3 december. En we hebben de evaluatie van de Pride at the Beach van Roy van Dongen. Nee, Roy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 Goedemorgen. Agnes Agnes. Goedemorgen. Jij bent hier voor, uh, voor dieren, dieren te huis. Kennen we land. Ik zeg te huis, dierenasiel zegt iedereen altijd. Wat, wat is het verschil? Het is een beetje hmm, Dieren krijgen. Het vriendelijk, vriendelijk, klinkt nee? iets vriendelijker. Ja, ja, ja. In, in Engeland heb je daar een mooi verschil. Daar hebben ja. ze een re center en, een, en, en echt een shelter. En ja, een shelter, ja. daar blijven ze. En een re gaan... center, daar stromen ze door. Ja. En wij zijn natuurlijk asiel. Allebei. Hè? En daarnaast pensioen.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 En we hebben hem dus. Nou, gefeliciteerd. Ja. Mooi. Ja. ja, 50 jaar is eigenlijk een beetje triest. Ja. Omdat het natuurlijk een noodzaak is ja. voor een dierentehuis. Ja. Ja. Ja. Ja. Dat mensen dan ja. Uh, ja, uh, afstand doen van hun huisdieren. Ja. Uh,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 Ik zag bijna een datingcentrum tussen mensen en dieren. Ja ja ja, ja. Ja, ja, ja, ja. Maar dat is het ook wel. Hè? Ja, toch eigenlijk wel. ja. ja. ja. ja. ja, ja ik heb uh, regelmatig in het verleden uh, bij het programma ...Zandvoort op zaterdag of Zandvoort op zondag ja. bij Rob Harms uh, invallen, omdat er iemand op vakantie was. En we wilden het dier van de week hebben we dan uh, genomen. Ja. Ja. En dan uh, ging we altijd kijken van nou uh, kunnen we dan nog een leuk verhaaltje om mee doen. En ik heb er wel eens een gedichtje over gemaakt. Oh ja. En uh, het dat grappige. Het uh, staat op mijn website trouwens, draaier.net.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 10 dat is eh, eigenlijk wel teruggelopen de afgelopen jaren. Dat is een positieve oh, ontwikkeling. Okay. En katten ik denk rond de tussen de 30 en de 40. Dus dat is, is best wel ook, fel, is, ook. Ja, ja, ja, ja. ja, ja, ja. Ja. Dus er is toch wel een ontwikkeling gaande. Ja, zijn, je hebt ja. natuurlijk ook andere opties. Je hebt marktplaats, je hebt verhuisdieren mm -hmm. en daarmee kun je eigenlijk de stap naar het asiel voor zijn. Dus, eh, en dat dat merken we wel. Het gevolg daarvan is wel dat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 Um, of zijn er nog ja? meer? Nou, we hebben natuurlijk in uh, IJmuiden heb je nog een dierenthuis Alkmaar, uh, uh, Hoofddorp en Amsterdam. Maar wij zijn voor het gebied uh, hier uh, omheen zijn wij de enige, ja. ja. Dus dat is Haarlem, Overveen, Bentveld, uh, Aardehout en nog een paar kleine gemeenten, ja.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 Eigenlijk is het toch 90% schoonmaken... en 10% echt met de dieren ja, ja. bezig zijn, zeg ik altijd. En dus dat is daar altijd doen wij even, dit werk voor. Dus ja. het is niet altijd, altijd wat mensen ervan leuk. verwachten. En ja. Ja. ja, die zijn er dan ook korter en gaan we weg. Maar gelukkig ook een vaste kern van hele trouwe vrijwilligers. Okay, ja. Ja. Ja. En die ja. kunnen we altijd nog gebruiken, hè, vrijwilligers? Ja, in principe kunnen we vrijwilligers okay. altijd gebruiken. Okay. Ja. En stel dat er vrijwilligers op dit moment dit, dit horen... of mensen die willen zich aanmelden bij jullie... waar kunnen ze zich dan, uh, dan melden? Dan zijn ze zeer welkom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 achter op ons schema. We zijn over tijd. Zijn over tijd. <laughs> uh, hartelijk dank uh, dat je uh, bij ons veel te komen vertellen. Ja. En uh, heel veel succes met uh, het uh, Dieren te Huis. Ja. En uh, ja. tot ja. de volgende keer weer. Zeker. En een, een leuk jaar ook, hè? 50 jaar. Dat zal wel ja. natuurlijk wel ja. gevierd worden uh, steeds. Ja, mag ik dan nog even melden dat we op 1 oktober de Open Dag hebben. Vertel dat maar. Iedereen ja. welkom is. Oké. Okay.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 Dus we praten het even volg. Gerry die uh, helpt hem naar de stoel toe. En we gaan eens even kijken of er nog een leuk gesprek uit te halen is. Ik denk het wel. Want het tuincentrum heeft natuurlijk al heel lang bestaan. En het tuincentrum, dat ken ik natuurlijk als, uh, als, als, als kleine jongen kwam ik daar nog. Om geraniums te halen met mijn moeder. Nou, toen was ik, het uh, is uh, zo'n 45 jaar geleden denk ik. Toen bestond het tuincentrum er al. En ik... Uh, ik ben heel erg benieuwd hoe dat dan gegaan is. Gerrie, gaat alles goed? Ja, gaat goed. Gaat goed. We komen er wel. Ja, Ze we komen er wel. Kan even duren, maar. Kan even duren. Ja, we lopen uit. Maar ja, we moeten stoppen om 12 uur, want dan kan altijd nieuws erin. Ja, oké, maar, we hebben... maar we hebben nog even de tijd. 10 minuten lang praten. Nee, dat is goed hoor. Ja. Nou in ieder geval. Uh...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 we komen de... Weet je wat we doen? Ja, we pakken de microfoon. Als jij hem voor hem houdt, dan is het misschien handiger te verstaan. Kan jij het verstaan? Ja, anders dan trekken we gewoon de stoel een beetje naar de tafel toe. Dat is, dat is ook prima. Dat ja. kan Nou, meneer Verkleef, van harte welkom in de uitzending. Goedemorgen, Zandvoort. Goedemorgen. Hoe gaat het met u? U gaat. Uh, mobiel bent u niet meer zo goed, geloof ik. Hè? Nee, dat uh, geloof ik ook niet. Ja. Ik weet het eigenlijk zeker. Ja. Want hoe lang heeft het tuincentrum bestaan nu in de totaliteit? Nou, kijk, een oprichting van de kwekerij P. Verkleef ja. is gedaan in 1935. En 1935? Ja, ja. 1935. Dat is een Toen, tijd geleden. Dat is een tijd terug, ja. Ik heb het hele archief van de jaren 35 tot 75, 78, heb ik allemaal. Want dat is leuk, dan zie je wie er werkte. Ja. Wat het kostte. He. hè. Een schelpenkar, een kost zoveel kuub, kost zoveel gebruik. Dat zijn allemaal in de centenbusiness. Ja, dat waren natuurlijk een andere tijden, andere ja, prijzen. dat weet he. ik, maar ik heb dat hele archief. Al, dat heb ik vanaf 35 genoemd, ja. tot heden.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 hebben ze gedaan, ja. Maar ja, ik wacht het maar rustig af. Want als die, die dat is zo moeilijk allemaal. Ander jaar kan het weer heel anders zijn. Dan kunnen ja. er misschien drie ja. staan. Ja, je mag een microfoon iets dichter bij ja. je uh, uh, ja. en, en het blijft geen uh, tuincentrum meer. Nee, mevrouw, nee? nee, nee, nee, nee, nee. Want dan had ik het moeten verkopen. Ja, dat kan niet. Nee, dat kan niet. nee. Dus het krijgt een andere bestemming. Krijgt het? Uh, wat wij willen invullen, krijgt het. Oké. Okay. Dus het tuincentrum, de pup, is verleden tijd? Ja. Oké, okay. want het is best wel een grote ruimte, nog wel. Hè? Het is nog wel een groot, groot, uh, groot stuk. 1471 ja. meter. Ja, dat is best. Uh, dat is een, een leuke grote aardig, tuin. Aardig. Uh, een ja. leuk wedstrijdstem wat ja. in. de. <laughs> Je kan daar wat leuk doen, maar we gaan nu eerst de grensbepaling doen, de ja. wekerij in de tuin Jans van Kleef op 1, P van Kleef op 3. Ja, dus dan hebben we het kadaster, hebben gebeld en ja. gevraagd, geef de scheidingslijn aan van de, en van die, van nummer 1 en van nummer 3. Ja.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 ja, maar Die is al geboren. Ja. Maar er is al een belangstellende voor? De... We zijn er al zat geweest. Althans geweest met altijd vragen. Ja. vragen. Ja. Want ze hadden dat uh, alles te, te koop aangegeven. Het niet te koop maar Ze moesten een bot uitbrengen. En dan was het van en de kwekerij. En het huis nummer 1. Maar dan kwamen ze alleen als kwekerij. En alleen het huis. Nou daar heb ik niks voor. Nou alles in één ja. keer verkopen.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 Dra uh, draaier. Ja, uh, ja, ja draaier? Had, uh, ja, dus, ja. had uh, ja. de groene tussen Ja, dat was mijn opa, was dat, ja. je ja. ja, vader heb er ook, in gezeten toch uh, Nee, Jan is de oom van uh, mijn oom. En uh, mijn vader was koor. was met... Uh... Oh, dat heb ik allemaal in de archief verstaan ik ga dat allemaal eens rustig opzoeken Ja. de ja. tijd voor ja. wel interessant hoor wel ja, ja, interessant, leuk Nou, hoe je kijkt. Nou, ja, ik denk daar kijkt het wel interessant is, is, van, is, uh, het is bijna begrip, jaar, het is is een begrip zelfs. toch ja, het uh, is een begin nou, maar het is ja. leuk het is nu tijd ja, ja. Hoe is het met uw gezondheid? Nou, ik ben niet ziek. Nee. Ik vind MS, want dat heb ik. Ja. Vind ik vind het geen ziek zijn. Nee. MS is een handicap. Ja. En met zo pijntje ook. Ja. Want ik heb van het jaar, ze hebben me doorgespeeld van de kruin tot aan mijn grote thee. Door de MRI-scan. Daar ben ik een keer drie, vier in geweest. steeds van. Dan mijn hoofd, dan mijn nek, dan mijn rug, dan mijn benk. Een beetje hol. En alles is geënt.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 Maar als u, als u dat niet had gehad, MS, dan was de kwijkerij nog niet gestopt. Nee, was u dat is het hele ja. punt, tuurlijk. Ja. Ja. Nee, dan had ik nog niet gestopt. Ja, want ja. ja, dat klinkt nog heel vitaal van de ja, uh, ja, power. Ja, ja. <laughs> ja, maar daar hou ik van. Ja. Daar ja, hou ik van, niet van dat... Uh, ik uh, wil u bij deze ja? keer uitnodigen voor het uh, programma ZFM uh, Oud-Zandvoort. Als we dat ja. weer gaan, gaan opstarten, daar hebben we het een aantal maal over gehad. En dan ja, wil duur. ik graag nog een uur met u praten over, als u dat archief een beetje hebt doorgespit. Ja. En u weet wat details over uh, alles van het allereerste begin. Het. Ja. En dan uh, moeten we aan dit gesprek helaas nu uh, een einde maken. Beest. Maar ik vond het heel leuk om even met u te praten. Nee, want nee. Uh, ik... Kind als kind, uw zaak. Ja. Dat is het leuke ervan. Nou, dat is leuk. Ja, ja, ja. Nou, want waar bent u nu dan? Ik ben zelf 53. Je bent vanuit 53. Nee, ik ben van oh, 64, bent, maar oh, ik ben 53. Ah, je bent 53. Ja. Ja. Goed. Ik ben 67. Ja. Ik ben van 50. Ja. Ja. ja. Dus we gaan gewoon door, maar niet meer met inderdaad. Dat ja. hebben we nu even goed besproken. Wat zegt u? Ja, ja tuurlijk. Ja, wat ik allemaal ga doen, weet ja. ik nog niet. Dat zal de tijd leren. We gaan nog eens een keertje met z'n tweeën een uur praten. En dan gaan we dat helemaal uh, voorbereiden. Zo, dat is... Uh, cool. ja, okay. dat vind ik ook... Nou, ik dank u wel voor uw uh, voor komst. Okay. En we gaan even naar een uh, muziekje luisteren. Oké. Okay. This next song was my first single ever. <laughs> <laughs> And it's called Vision of Love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 Workshop. Maar in eerste instantie mogen mensen gewoon binnenlopen. He, dan vertellen ja. we graag over ons werk. En uh, ja...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 dat je ook vreselijk gelukkig van kan worden. Ja. En dat dat heel veel voor je doet. Vandaar dat wij ook meedoen met de, met de geluksroute op 2 en 3 september. Ja. En, hoe, hoe gaan jullie, waar wandelen jullie? Speciaal in de duinen? Normaal gesproken wel. Ja.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 Thank oh.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 die met mantelzorg te maken hebben. Uh, ik heb zelf wel specialisatie om mensen te helpen die uh, depressieve klachten hebben. En, uh, nou, nou, moet, moet ik dan denken aan, aan, aan gedichtjes van uh, ik liep op het strand met mijn meteen in het zand ofzo? Of, of, nou ja, kijk, ja. Met, nou, ja. Met, met, met, die, met, met de dichter moet je vooral denken dat hij heel sterk is met taal. En ja. Dat betekent ook dat je, dat je door het taalgebruik van mensen kan je heel goed kan, kan hij in ieder geval heel goed goed zien wat er, wat er mogelijk speelt. En, uh,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 Ja. Mooi. Mooi allemaal. Nou, dat is uh, de ja. Geluksroute op 2 en 3 september. Ja. ja. Ook voor jullie. Ja, ja, wij ja. zijn er ook van, uh, van 11 tot, uh, tot 2. Ja. Zeg even, je kan je, je er is een, een website hè, van de Geluksroute. Ja. En daar kun je dus uh, kun je alles uh, op Geluksroute.nl misschien? Nee, nee, het is heel, het is wat uh, het is bij <laughs> nee, nee, dus, uh, Geluksroute.nl Ja. Uh, punt nu. nu. Ja. Slash editie, slash Zandvoort. Zandvoort, ja. Want ja. ja, dat is ja. specifiek ja. voor Zandvoort. Uh, ja. Maar als je googelt Geluksroute Zandvoort, kom je dan er ook, meteen. Er ook, ja. Ja. Ja. Ja, ik wou nog één klein dingetje aanvullen, want wij ja. uh, Anne en ik staan dus uh, in het Sandvoorts Museum, 2 en 3 uh, september, mm -hmm. maar dat is van 1 tot 5, en dan kunnen dus mensen dag. gewoon inlopen. Ja, okay. zeker, ja. Ja.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 Nou, we gaan omwille van de tijd jullie bedanken voor jullie komst.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 Alina Blasquez. Ja, heel goed. Dank je wel voor je komst. <laughs> en ook Rolf Spruit, dank je voor je komst. Ja, jullie. Uh, uh, ja, dank. Dank ja, leuk. Jullie, uh, ja, leuk. naar de stone met Fool's Gold speciaal uitgezocht door Jacques voor zijn overleden moeder als ik het goed begrepen heb, die vandaag jarig was. Dat heb ik dus goed begrepen. Mooi. Um, aan tafel is aangeschoven Roy Dongen. Ik zei net Roy van Dongen, maar ik heb toch wel een collega gehad, die heette Roy van Dongen. Dus vandaar dat ik dit die verspreking maakte. Zonder van. Ja, Roy? zal er geen familie van je zijn. Nee, maar, ik ben een nonsens uitvoering. Hè? Gewoon Roy ja, Dongen. Ja. Precies. <laughs> lekker, lekker. Um, jij zit hier voor uh, de afsluiting evaluatie van uh, Pride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 die allemaal mee georganiseerd hebben, hebben al wel ervaring in het organiseren van feesten en activiteiten. Um, dus dat was ontzettend goed. Kun je ze even noemen, wie het allemaal waren, die erbij betrokken uh, waren? Nou ja, uh, Ben, de, die... de uh, Veld die hier achter... nu niet ziet. <coughs> die hier nu niet ziet, maar die wel eens <laughs> vaak achter de microfoon zit, uh, zat in de organisatie. Uh, ja? Ton Arissen uh, zat in de organisatie, uh, die richtte zich met name op het plein, Ben op de stoet. André Donkers zat in de organisatie, die richtte zich met name op de foto-expositie in het Museum. Ja. Uh, Irma Keurs zat daar vanuit de gemeente. Hendrikje Offermans, die deed het secretariaat vanuit de gemeente in de organisatie. Maurice Demmers, die uh, deed uh, Dat uh, Met die kleine club van zes mensen uh, allemaal vrijwillig hebben we uh, pittig, uh, pittig, toch een korte tijd uit de grond weten te stampen. Zo'n groot evenement die dan uh, voor herhaling vatbaar is en waarschijnlijk de komende twintig jaar op de agenda gaat komen.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 haken bij de organisatie. Wij doen de promotie van het hele event. Een opening en een sluiting. En daartussen moeten mensen eigenlijk ja. ook zelf komen. van, hey, Ik heb een leuk idee. Ik ga dit doen. En ja. waarom niet? Ja. Ja. Ja. Leuk hoor. Leuk. Het was ja. nu drie dagen, maar de...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 nou ja, de kranten staan er vol van. Hè? Landelijk ook. Hè? Het is zo goed ontvangen. Ja, het is heel, heel erg goed ontvangen. En ik uh, ben heel blij dat het zo positief uh, gelukt is. En ik ben ook heel blij dat we zo'n mooi evenement gehad hebben. Zonder ongeregelheden, ja. zonder andere toeters en bellen. Er is niets, maar nog niet. Het was gewoon één vrolijk feest. Van uh, trots zijn met elkaar. En dat drie dagen. Bij Mango's was het een ontzettend gezellig feest. Uh, het het was weer bij, heeft um, ook meegeholpen. gratiek geholpen, heel gezellig. Mee, toch ook, ja. ja. ja. En, uh, het vuurwerk was Mooi. Het vuurwerk was prachtig. Ook gemist. Ja, Cor, je hebt het niet goed uh, gepland, jongen. Uh, ja, dat jongen. is uh, mijn uh, schema-maker die dat niet goed gedaan heeft.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 ons team uh, om te evalueren hoe we, wat we gedaan hebben en wat we volgend jaar beter zouden kunnen doen. Mm -hmm. dan moet je eigenlijk al beginnen, zeker nu je het ziet hoe het gaat, met een draaiboek voor volgend jaar, zodat ja, je het uh, kun je dat al optimaal kan organiseren. Ja, ja. ja, ja, zo, ja, zo, ja er zit ja. een hele lange planning aan vast en, uh, ja. met vergunningen en uh, ja. dingen regelen. Ook dat en dingen die je beter kan maken. doen of anders? Uh, ja. Ja. Ja. Nou ja, dankzij de pop-up Zandvoort is dat het vergunningenverhaal ja, is het in de zomer hier iets wat sneller. Dus dat is wel een heel erg groot deel. Het innovatiefonds heeft ook bijgedragen, de gemeente.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 En zeggen, hey, ik ga er ook wat leuks mee doen om ja, aan te sluiten. Daar, uh, ja. Nou ja, ja. Dat, dat, dat doe je toch wel. Natuurlijk. <laughs> Bedankt. Dank je wel. En dan gaan we nog geen muziek draaien, maar we gaan de die agenda doen. Agenda? Ja, want die hebben... hebben Sjacht <laughs> is stond er natuurlijk ja. al klaar om dat hem in te starten. Maar dat gaat hier gebeuren, natuurlijk. <laughs> nou, weet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 Paviljoen Storm. En dat is van twee tot uh, middernacht.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 het muziekfestival start vanaf 1 uur. Ja, 13 augustus is er ACNN op het Circuit Of Dat is weer een. Weet je wat ACNN is? Uh, um, auto. Dat zoeken we even op. Ja, ik heb maar geen idee. een speciale categorie, denk ik. Hè? Kan een uh, uh, auto's. autobondenmerk zijn of zo? Ik, ik heb weet het geen niet. idee. En dan is van 18 tot 20 augustus, dus we gaan al eentje verder, ja, het DTM weekend. Waar toch ook Max Verstappen uh, gaat aantreden. Ja, die komt even kijken. Die komt waarschijnlijk ja. ook de prijs uitreiken, heb ik begrepen. Ja. En uh, ik hij, dat hij dat zal ook nog wel een keertje is. een rondje gaan meerijden, ja, misschien ja, ja, ja. in een auto. Ja. Ja. Maar hij ja, moet natuurlijk een beetje opporzen, want dat moet natuurlijk een topconditie blijven Zeker voor uh, die Formule 1. Dus ik denk niet dat hij misschien gaat rijden, maar hij zal er wel zijn. Uh, 19 en 20 augustus is de tweedaagse van Zandvoort bij de watersportvereniging Zandvoort. Die bestaat 50 jaar.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 voor al uw vragen over iPad, tablets, smartphones, etcetera, etcetera, Ook Zandvoort, wij ook Zandvoort. Ja. En dan hebben we nog...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 daar ben ja, ik verantwoordelijk ja. voor. Waar ik zit op mijn werk is... FTP, dat is een protocol, is geblokkeerd op het netwerk. Dus, dus dan moet, kan jij niet... Dus ik kan dat niet zorgens altijd meteen doen. Oh, okay, en ik moet dan een bepaalde manier moet ik vinden. En dat ja. kan enkel Want er komen heel veel vragen over, weet je dat? Dat mensen ja, het gasten nou, Ja, ze lopen ook weer achter, maar ik, ik zal ja. dit weekend alles weer updaten. En okay, dan is het ja, allemaal weer in mooi. orde. Ja. De techniek werd gedaan door jacques Joseph Duinmeijer, de redactie Gert van Kuik, eindredactie Gerrie Rutte en familie van Edwin uh, Troll nog. Nee, want het is met een N hè? Oh, oké, okay. ja, ja. Ik, ik moet het nog